Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Texas doet onderzoek bij een huis waar een massagraf zou zijn. Er was een anonieme tip binnengekomen dat bij het huis 25 tot 30 lijken liggen. Er zouden kinderen bij zijn en een deel van de stoffelijke resten zou zijn verminkt. Het huis staat in Liberty County, een plattelandsgebied ten noordoosten van Houston. De politie van Texas wil nog niet veel over de zaak kwijt. De omgeving is afgezet en op een persconferentie is meegedeeld... dat er nog geen bewijzen zijn gevonden voor de aanwezigheid van een massagraf. De FBI is betrokken bij het onderzoek.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 Dan nou, verkeersinformatie: de A4 Delft richting Amsterdam tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt de Nieuwe Meer is de weg dicht door werkzaamheden en de A29 Rotterdam Bergen op Zoom tussen knooppunt Vaanplein en de afrit Oud Beijerland ook daar is de weg dicht door werkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. W en Dag en nacht en wij daar dus van 2 tot 4. nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Wat te doen met alle komkommers die nu niet meer verkocht worden? Geef ze aan de dierentuin. Vandaag werd het eerste vaatje van de Hollandse nieuwe geveld. Ook lekker. Nederland kan niet meedoen aan het WK Handbal. Waarom? Dat hoort u zo. En de muziek is vannacht van Rupert Blackman. Welkom terug bij... Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Wilt u reageren op onze uitzending? Doe dat dan vooral via Twitter. Onze naam is redactiewnl. Dus apenstaartje redactiewnl. Of gebruik de hashtag WNL. Dus een hekje gevolgd door de drie letters WNL. Wat doe ik aan? Hoe zal ik op mijn nieuwe collega's overkomen? Wat nou als ze me niet aardig vinden? Een eerste werkdag is natuurlijk altijd spannend. En dus zullen er vandaag ongetwijfeld 39 zenuwachtige nieuwe eerste kamerleden gestaan hebben. Want die werden vandaag namelijk beedigd. Eén van hen was PVV-fractievoorzitter Magiel de Graaf. Goedenacht. Goedenacht. Heeft u vanochtend lang voor uw klerenkast gestaan? Nee hoor, dat viel wel mee. Ik heb, omdat ik drukke weken heb, heb ik zondagavond uh, eigenlijk voor de hele week al kleren klaargehangen. Oké. Okay. En uh, had u uw mooiste stropdas gepakt? Het is wel mijn mooiste, ja. Ja, dat klopt. <laughs> Kijk. wat waren uw eerste indrukken vandaag? Uh, ja, een, een beetje een aparte dag. Het is een beetje rommelig, omdat er heel veel mensen natuurlijk zijn, heel veel gasten. Je hebt ook je eigen gasten mee. En uh, zo'n vergadering duurt maar kort. En achter elkaar wordt natuurlijk de e- of de gelofte afgelegd. En uh, ja, dat geeft een wat rommelige sfeer, maar het is wel heel bijzonder. En hoe moet het nu uh, verder? Weet u nou gelijk hoe dat moet, uh, Eerste Kamerlid zijn? Uh, ja, eigenlijk is dat heel raar, hè? want uh, ja, er zijn heel veel mensen uit allerlei lagen van de maatschappij. Die zijn dan nu uh, eerste kamerlid. En dat is niet een baan waarvoor je gaat studeren natuurlijk. En uh, gelukkig krijgen we wel gewoon heel keurig een introductiecursus en heel veel uh, materiaal mee om te lezen over hoe nou de procedures werken bijvoorbeeld. Oké, okay, u heeft vandaag een cursus gehad. Ja, we hebben gelijk al een uh, introductiecursus gehad. Ja. wat heeft u daar geleerd? Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, heel bazaal van hoe werken de website en de websites van de eerste kamer tot met een stuk uh, Europees recht, uh, maar ook, uh, ja, dit is vooral dingen recht zeg maar. Was het een, een beetje Europees, te volgen? Zowel als grondwet uh, artikel 68 kwam aan de orde. Ja, dat was zeker goed te volgen, hoor. Ja. Oké, okay, okay, nou, daar zijn we in ieder geval weer, wat dat betreft, gerustgesteld. Uh, de, de, de PVV die is tegen de Eerste Kamer, dat is geen geheim. U bent, uh, denk ik, de, een van de weinige mensen in Nederland die het zijn best gaat doen om, om zijn eigen baan op te heffen. Ja, dat is een beetje apart, hè, met die PVV'ers. In Brussel doen we dat natuurlijk ook al, daar zitten we met vier mensen in het Europees parlement en uh, ook het Europees parlement dat willen we kwijt. En ook de Eerste Kamer willen we inderdaad kwijt. Alleen, ja, zolang die Eerste Kamer bestaat, dan zullen wij toch uh, de stem van die anderhalf miljoen kiezers moeten vertegenwoordigen. En uh, hard ons best moeten doen om al die uh, goede voorstellen die uit het gedogen gaan komen, om die ook door de Eerste Kamer heen te krijgen en gepubliceerd uh, te krijgen in het staatsblad. Ja, zolang het op die manier werkt, zullen we daaraan mee moeten doen. En het primaat van het afschaffen van de Eerste Kamer, ja, dat ligt bij de Tweede Kamer daar zal de Tweede Kamerfractie Hart zijn best voor moeten doen uh, tegen de tijd dat het zover is om zo'n wetsvoorstel in te gaan dienen. Heeft u nou een concreet, of tenminste heeft u als PVV een concreet stappenplan om die eerste kamer op te heffen? Uh, nee, als eerste kamerfractie hebben we die niet, want wij hebben niet het recht uh, van initiatief in die eerste kamer. Dus nogmaals, het, uh, het initiatief ligt daarvoor bij de Tweede Kamer en wij krijgen alleen maar. De wetsvoorstellen die uit de Eerste Kamer komen die worden nogmaals behandeld in de Eerste Kamer. En daar worden ze gecontroleerd op kwaliteit, op toepasbaarheid, uh, aan het Europese recht en verdragen worden ze getoetst aan de grondwet. Dat is onze taak uh, primair. En uh, wij kunnen dus niet zelf het initiatief nemen om de Eerste Kamer af te schaffen als uh, Eerste Kamerfractie. Nee. U zegt dat al, u krijgt dus al die wetsvoorstellen van het kabinet komen bij u in de Eerste Kamer voorbij. Uh, gaat u nu klakkeloos voor alle voorstellen uit de gedogen stemmen, of gaat u ook een eigen afweging uh, als, uh, als uh, zelfstandig Kamerlid daarover maken? Nou, allereerst hebben we natuurlijk uh, primaire taak als, als eerste Kamerlid om, uh, zoals ik al zei, die wetten te toetsen op een aantal zaken. Maar we zijn natuurlijk niet voor niets allemaal bij de PVV terechtgekomen en hebben we ons bij de PVV aangemeld. Wij gaan er natuurlijk voor om alle wetsvoorstellen die uit het gedoogakkoord komen, om die door de Eerste Kamer heen te loodsen. Dus dat zal, onze, hè, dat zal zoals het vanuit ons hart voelt, alle, onze allerbelangrijkste taak zijn. Maar zou het kunnen dat, dat de regering ineens met een heel gek, wat u een heel gek voorstel vindt, dat u zegt, nou dan kan ik eigenlijk niet voorstemmen als mens? Nou kijk, wat er uit de Tweede Kamer komt, dat zijn over het algemeen kwalitatief voorstellen En het meeste, ik geloof, ja, echt tussen de 95 en de 99 procent van de wetsvoorstellen uit de Tweede Kamer uh, en ook van de regering, die, uh, die komen zonder kleerscheuren door de Eerste Kamer heen. En dus soms wordt er eens een keer een wet teruggestuurd, dat heet dan een novelle, en dan moet de Tweede Kamer het proces nog een keertje overdoen, uh, met een aantal aanwijzingen die de Eerste Kamer geeft. Nou, dat gebeurt af en toe, zoals uh, kort geleden bij het, bij het uh, elektronisch patiëntendossier. En... Nogmaals, dat gebeurt niet zo heel erg vaak en de meeste wetsvoorstellen zitten kwalitatief gewoon hartstikke goed in elkaar. Vandaar dat wij ook zeggen, schaf die Eerste Kamer af en vervang die door bijvoorbeeld een constitutioneel hof die met veel minder mensen ook die toets kunnen doen. Hm. Bent u al vrienden geworden met Gerrit Holdijk van de SGP? Nou, we hebben elkaar toevallig in het college van senioren, zo heet dat. Dat is het, uh, het regelclubje van de Eerste Kamer. Daar zitten de fractievoorzitters bij elkaar. En daar heb ik hem uh, kort de hand geschud en we hebben ons aan elkaar voorgesteld. Maar we hebben verder nog niet met elkaar gesproken. Dat was vandaag te druk. Ja, want het beleid van de coalitie dat u gedoogsteunt... dat is toch uh, afhankelijk van de steun van dat SGP-Kamerlid? Nou ja, dat wordt wel uh, uh, in de media veelvuldig zo gebracht... Dat, uh, dat de SGP uh, een tweede gedoogpartner zou zijn. Nou, officieel uh, staat er helemaal niets over op papier. En natuurlijk hebben we uh, onze premier Mark Rutte wel gehoord van, we gaan wel rekening houden uh, met een aantal gevoeligheden bij de SGP. Dus Natuurlijk zullen, uh, zullen we een aantal keren afhankelijk uh, uh, moeten zijn van de SGP, maar ik ga ervan uit in de Eerste Kamer dat als de voorstellen kwalitatief goed zijn, dat mensen gewoon hun beroep goed uitoefenen en uh, dat ze dan ook uh, vanuit andere partijen voor die wetsvoorstellen zullen stemmen. Maar bent u van plan om met hem daarover te spreken? Ja, maar ik zal met hem net zo spreken als dat ik met andere mensen in de Eerste Kamer zal spreken. Want als er bijvoorbeeld een voorstel ligt bijvoorbeeld voor dierenwelzijn, ja, dan zullen we misschien wel afhankelijk zijn van meneer van de Partij voor de Dieren. Hm. Dus zo zullen we met iedereen zullen we moeten handelen. En uh, we zullen iedereen op de goede manier moeten overtuigen om de wetvoorstellen die er komen, uh, goedgekeurd te krijgen. Een nieuwe baan is natuurlijk altijd spannend. Ik denk voor iedereen, op welk niveau dan ook. Waar kijkt u nou het meeste tegenop in een nieuwe baan als Eerste Kamerlid? Um, poeh, dat is een moeilijke vraag. Ik ben het vanuit de gemeenteraad nu al ruim een jaar gewend om uh, volksvertegenwoordiger te zijn. Allereerst is dat een hele eer om te mogen doen, dat je, dat je uitverkoren bent om dit werk te mogen doen. Aan de structuren van de gemeenteraad ben je na een jaar uh, uh, wel gewend en dan kun je daarmee omgaan. In de Eerste Kamer zijn ook een hoop van die structuren uh, herkenbaar. Dus daar kijk ik niet zozeer tegen op. Um, ja, ik, ik kijk er niet zozeer tegen op. Ik kijk er eerder gewoon eigenlijk naar uit, met heel veel uitdagingen en heel veel zin erin. Nou. Dan uh, lijkt me dat een positieve, afslu positieve afsluiting van het gesprek. <laughs> en dan uh, wensen wij u veel succes met uw nieuwe baan. Magiel de Graaf, fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Dank u wel. Dank u wel, hartelijk dank. Het is tien over drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Elke dinsdag op woensdagnacht zijn wij er tussen twee en vier... met een terugblik op de dag en nieuw nieuws dat wij dan weer brengen. En ook cabaret en muziek. En zometeen is het weer tijd voor muziek in de studio Rupert Pleckman. Hoeveel mensen kent u eigenlijk? Als u meer, meer mensen wilt leren kennen, dan had u afgelopen donderdag met onze 16-jarige verslaggever Rens Gooseling mee moeten gaan. Hij reisde namelijk op Hemelvaartsdag af naar Utrecht om nieuwe vrienden te maken. Hoe hij dat deed, dat hoort u nu. Het is vandaag niet alleen Hemelvaartsdag, maar het is ook nog Nationale Picknickdag. Ja, en uh, daar maak ik natuurlijk graag gebruik van. En daarom ben ik vandaag naar een van de grote steden gegaan waar het... Gebeurt, laat maar zeggen. Hier zijn de picknicken. En ik ben vandaag afgereisd naar Utrecht. Waarom worden deze picknicken georganiseerd? Nou, dit is om nieuwe mensen te leren kennen. Ja, dit is voor mij de allereerste keer dat ik hier kom. Ik vraag me af hoe gaat dat? Ik heb iemand gevonden. Hij gaat. Uh, ja, ik ga met hem meelopen. Hij gaat naar iemand toe en uh, hij gaat mij laten zien hoe die dat doet. Um, ik ga met je mee. Iemand die, die die niet kent. Dus die ga ik uh, nu aanspreken. En hier, ik ga hier zitten. Wij komen er even bij zitten. Hoi. Ik ben Noortje. Maartje. Uh, Maatje. Maurits. Ben je nou zenuwachtig? of? Uh... Nee, ik ben niet zenuwachtig. Maar, maar gaat het altijd zo als je mensen leert kennen? Je gaat gewoon in mijn toe en dan... Ik wel. Ja, ik weet niet hoeveel we zeiden, maar Noortje dat doet, maar ik, ik wel. Gaat het bij jou ook altijd zo? Ja, ik accepteer ze altijd gewoon. Ik ben die en die. Uh... Nee, ja, ik weet, weet niet. Ik, uh, dit is de eerste keer dat ik dit doe, dus wat dat betreft uh, is dit nieuw voor mij. Maar nieuwe mensen leren kennen, waar is dat voor nodig? Is dat om nieuwe Facebook-vrienden te krijgen? Of waar, waar is het voor? Ik vond het gewoon eigenlijk een leuk idee om te gaan picknicken. Ik denk, ja. nou leuk. Ja. Ik vind het altijd wel gezellig om gewoon andere mensen te leren kennen. Je kunt allemaal in je eigen groepje blijven hangen, ja, maar... Het is leuk om uh, weer eens uh, wat nieuws uh, tegen te komen. En het kan altijd voordelen hebben. Ik ben net iemand tegengekomen die heeft hele leuke dingen gedaan in Afrika. Dan denk ik denk, oh, okay. connecties, dacht ik. <laughs> connecties. Nou, ik, ik wens jullie veel plezier dan nog vandaag. Dat is goed, dank je. Leren elkaar kennen, zou ik zeggen. Ja, nou, gezellig, dank je. Nou, en dank jij je ook en nog veel plezier hier. Wat, wat is het lekkerste om te eten als je gaat picknicken? Uh, nou, volgens mij, volgens mij komt Pannenkoek wel heel goed in de richting. Ja. En appeltaart is ook niet slecht. Ja, chips misschien ook of zo. Ja. Is er nog ergens zo lekker eten dat je denkt van nou oh, daar moet ik heen gaan? Ja, die meloen, die is, meloen is, is, goed. Is, is goed. En hij heeft ook een heel uh, duidelijk systeem ge, gemaakt om het af te snijden. Okay, dus ja. kijk maar. Dankjewel. Ik ga er even naartoe. Okay, interessant ja. Dankjewel. Ik kom er even bij zitten. Ik heb begrepen dat die meloen heel lekker is. Dan moet je hem zelf proeven. Maar ik heb ook begrepen dat u een speciaal systeem heeft gemaakt, hoe je hem snijdt en zo. Je bent hier met uh, 100 mensen mm -hmm. en je hebt een meloen bij je, ja, die moet je delen. Dus wat doe je dan? Dan uh, verzin je wat. Wat heb je verzonnen? Ja, dat ik hem in zes gesneden heb en dan plakjes eraf snijden. Okay. Ja, <laughs> heb je al nieuwe mensen leren kennen? Uh, ja, hier naast me. Oh, hoi. Hoi. Voor jou ook de eerste keer? Ja, de hele eerste keer. Maar hoe is dat nou? Zijn jullie nou jullie worden gelijk Facebook-vrienden of zo? Geen idee. Hey, hey. Maar hoe werkt dit? Ik kom hier echt net aanlopen. Moet ik gewoon bij mensen op het kleedje gaan zitten en, uh, en gewoon zo het gesprek beginnen? Ja, eigenlijk wel. Vind je het niet gezellig? Dan sta je op en ga je bij een ander kleedje zitten. Ik bedoel, het is heel makkelijk. Ja, precies. Nee, maar wat is eigenlijk het, het lekkerste picknickvoer als je het hebt over, uh, over het eten hier? Voer vind ik over het algemeen fruit. Ja. Gewoon, uh, dat is lekker, dat uh, eet iedereen mee. En uh, drank is toch over het algemeen wel wijn. Jullie zitten hier dus al een tijdje. Jullie hebben al wat eten langs zien komen. Wat, waar moet ik nou even langs? Ja, daar zijn net mee te praten. Die mevrouw van de appeltaart die is erg goed. Ja. De appeltaart is op. Is de appeltaart op? Oeh. Er zijn nog wel pannenkoeken ergens. Dat weet ik. Ja. Ja En, en kijk om je heen. Ik bedoel, uh, er is genoeg. Ja, Doe mij dan maar een stukje meloen. Ja, geen probleem. Oké, okay, dank je. En tot zover de Nationale Picnicdag. Ik eet nog even mijn meloen op. En dan wens ik jullie heel veel plezier nog met Casper en Erik. En dan zeg ik... Tot volgende week. Tot volgende week Rens en ik hoop dat je lekker je buikje hebt rondgegeten. U hoorde onze 16-jarige verslaggever Rens Gooseling op de Nationale Ja, En over je buikje rondeten gesproken, er is goed nieuws voor de haringliefhebbers onder ons. Vanaf vandaag is het haringseizoen 2011 officieel van start gegaan. Dat werd gedaan met de jaarlijkse veiling van het allereerste vaatje haringen. Vorig jaar bracht dat vaatje bijna 60.000 euro op. Maar dit jaar heeft de veiling het bedrag overtroffen. Ruim 67.000 euro werd er opgehaald voor het eerste vaatje verse haring. En aan de telefoon voorzitter van het keuringspanel Peter Koelewijn. Goedenacht. nacht. Nou, 67.000 euro. Dat lijkt me iets om trots op te zijn. Gefeliciteerd. Ja, dank u. Het was een hele mooie opbrengst. En die komt uh, ja, tot stand door de medewerking van uh, allerhande bedrijven die tijdens zo'n veiling uh, aanwezig zijn. Hoe, hoe spannend was want, de veiling dit jaar? Nou, spannender dan het andere jaren. Het is nog wel eens een erg uh, getouwtrek, trek, uh, want het is een Amerikaanse veiling. Dus dat betekent dat uh, uh, de eerste die biedt bijvoorbeeld 500 euro en de tweede biedt ook 500 euro. Dan is de stand dus 1000 euro en moeten beide 500 euro betalen. Dus elke keer wat je opbiedt, dat moet je dan bijbetalen. Dus dat totale bedrag van 67.500 is niet door één bedrijf betaald. Maar wel door 2025 bedrijven in totaal. Oké, okay, maar dan gaat er dus wel één iemand uiteindelijk met dat vaatje naar huis. Ja, zeker. En dat, en, iedereen, uh, en, en en dat, is, dat is het spel dat je dan met elkaar speelt. Wie doet die laatste bieding? Ja. En wie heeft er gewonnen? Uh, gewonnen heeft uh, Scheverninger Best. Nee. En die waren in een felle strijd met bieden, verwikkeld uh, met Schmidt-Zevers uit uh, Rotterdam. <laughs> Maar is het dan zo dat zij als enige nu in Nederland die nieuwe haring hebben? Of is het meer een ceremonieel gebeuren? Nee, die absoluut een ceremonieel geheel. Want anders zouden die haringen een stuk niet meer te betalen zijn. Ze zijn al duur. En, uh, maar dan zou het helemaal niet te betalen zijn. Er zitten maar 45 stuks in zo'n uh, vaatje. Oh. Ja. Dus dat, uh, dat wordt moeilijk. Nou, en natuurlijk is het ook zo dat op zo'n dag als vandaag uh, is het ook ceremonieel. Want alle winkels en supermarkten die zijn al bevoorraad. Ja, dus wij hadden er al een kunnen eten, Kasper en ik. Zeker. Uh, ja, kans? vandaag. Hè. Vandaag mag die voor het eerst verkocht worden. Ja. Maar over de intimie, zeg maar, uh, die hadden al zeker eerder de gelegenheid om uh, te proeven. Ah, ja. En wat voor eisen stellen jullie aan de Hollandse Nieuwe? Nou, een Hollandse Nieuwe mag eigenlijk pas een Hollandse Nieuwe heten, als hij uh, aan een aantal criteria voldoet. En dat is bijvoorbeeld het vetpercentage. Het vetpercentage moet minimaal 16%, uh, 16 zijn. En de haring mag ook geen hom- of kuitvorming uh, hebben. Want dan komt hij in het stadium dat hij zichzelf gaat voortplanten. En dan vinden wij hem niet meer geschikt om verwerkt te kunnen worden tot Hollandse Nieuwen. Dus alle haring die op dit moment gevangen wordt, die hebben die juiste eigenschappen. Die hebben een hoog vetpercentage en nog geen hommelkuitvorming. En de haring die uh, in maart gevangen zou worden, uh, die had nog niet uh, genoeg vet. Dus daarom luistert dat heel nauw. En in augustus dan is er alweer hommelkuitvorming. En dan kan die ook niet meer verwerkt worden tot Hollandse Nieuwen. Dus we kunnen maar in de 6, 7 weken, in een jaar, kunnen we de haring opvangen... Die geschikt is om verwerkt te kunnen worden tot Hollandse Nieuwe. En dat doen we dan vervolgens het hele jaar mee. Wat nu gevangen wordt, dat verkopen we tot, uh, tot uh, eind uh, mei volgend jaar. En hoe smaken nou de beste haringen? De beste haring moet echt uh, romig zijn, zild zijn en, uh, en fris. loopt het water al bij jou in de mond, Erik. <laughs> nou, ik hou eigenlijk niet zo van haring. Uh, als je, Heel eerlijk ja, zeggen. je zou het toch als medicijn kunnen eten, hè? het is ook super gezond. Omega oh, ja. 3 vetten zitten erin Dat is altijd met dingen die ik vies vind, die zijn altijd goed ja, voor ja, me. En uh, het vitamine is A tot en met E, dus uh, en, uh, en hele goede eiwitten zitten erin, licht verkeerbaar, helemaal gezond, vette vis. Helemaal gezond. Minimaal twee keer in de week een haringje eten. Ja, u, u, ja, dat zou ik ook zeggen als haringverkoper u, natuurlijk. U, u heeft mij overtuigd, maar dat vaatje heeft dus dit jaar meer geld opgeleverd dan vorig jaar. Ruim 7.000 ja. euro meer. Is de haring dan ook van betere kwaliteit of staat dat, er helemaal, nee, nee, dat staat er helemaal los van? Dat staat er helemaal los van. Als we kijken naar de afgelopen jaren, naar de verschillende kwaliteiten die de haring opgeleverd hebben. Dan zien we dat 2009 bijvoorbeeld een heel vet jaar was. Dat was meer dan 30% vet. Afgelopen jaar 2010. Uh, was het vetpercentage lager, met, net met moeite 16 En nu zitten we daar eigenlijk wat vetpercentage uh, betreft tussenin. Dus, uh, maar, maar er zit zoveel voeding nu in die darmen, want dat bepaalt ook een, voor een groot gedeelte de smaak. Uh, welke algensoorten, of nog groeipoot, kreefjes uh, gegeten hebben. Uh, en dat, dat proef je echt terug. Er zit dan ook een wat, wat zoettiger uh, smaak zit er aan, de, aan de haring. Dus uh, het is en een goed vetpercentage, maar ook uh, naast het goede vet en het vele vet is ook uh, de juiste voeding aanwezig in de, in de haring die, uh, die goede smaak afgeeft. En hoe zit het nou eigenlijk? Hè? Want vanaf vandaag is er, is er dus weer Hollandse nieuwe, dus weer de nieuwe haring. Maar als ik dan gisteren uh, bijvoorbeeld haring had gekocht, is dat dan oude haring? Uh, dat was uh, gisteren nog de nieuwste die er was. En uh, vandaag is dat oude haring. En is, dat, is dat dan ook een stuk viezer? Dat moet ik dan als haringliefhebber nu blij zijn dat er dan weer nieuwe is? Ja, het, het verhaal heeft twee kanten. Nu noemen we het Hollandse Nieuwe. Dat noemen we ongeveer Hollandse Nieuwe tot half september. Uh -huh. Daarna gaat het maatjesharing haring eten. eten. En de uh, verschillende smaak zit hem erin. Dat uh, we diepvriezen die haring. En aan het einde van het seizoen, dan heeft die haring dus uh, nagenoeg een jaar in de diepvries gezeten. En die enzymatische rijping die in die haring plaatsvindt, die staat niet helemaal stil bij min 25, min 28 graden waarop we diepvriezen, maar die staat pas stil bij min 40. Dus die enzymatische rijping die zorgt er ook nog in die diepvries voor dat die haring ietsje zachter wordt. Dus we hebben nu iets meer betenharing, haring, omdat die niet lang ingevroren geweest is. En hij smaakt ook gewoon wat frisser. Kijk, nou ik zou bijna erin gaan eten. Maar... Ik, uh, ik ga van de week... Ja, ik, zou, ik, ik, zou week ik zou het helemaal doen. Ik kan het u van harte aanbevelen. <laughs> wat gaat er nou eigenlijk gebeuren met die uh, 67.000 euro? Uh, die gaat uh, naar een goed doel elk jaar. En dat was dit jaar uh, Jantje Beton. Dus daar wordt een uh, kinderspeelplaats met wat uiteindelijk zand in, uh, ik meen, Ermelo uh, gaan gemaakt. Kijk, dus oh. die haring die zet zichzelf om in een uh, mooie speeltuin. Dat vind ik dan Zeker. wel weer mooi van die haring. Ja, dat, dat is mooi hè. Ja. Okay, ja, maar... En die zet zich om in een goede gezondheid. <laughs> nou, heel goed, <laughs> mij het okay. overtuigd. Hartelijk dank uh, Peter Koelewijn van het Keuringspanel uh, voor uw tijd. Dank u wel. Graag gedaan en ik wens je nog een goede nacht verder. We gaan even bijkomen van de haring met... Uh, Muziek Hier live bij ons in de studio zit Rupert Blackman met zijn band. Ze spelen voor ons Don't Be a Stranger. Well, I can live with all the damage that I've caused. There's human nature banging at my door. But I don't get by if I can't find you sleeping by my side anymore. and my t-shirts don't fit like they did before i'm no good at washing that's for sure and my polaroids are slowly slipping from my wall and that's just fine just don't be a stranger leave me in time i'll find some So I find That I'm sipping single malts Just to pass the time I appreciate the numbness And the warmth that it provides Every night And my place is pretty messy And that's no lie The teacups in my kitchen Stacked up high Or your socks that I can find But I'll keep trying Rupert Blackman ik was net iets te snel. Don't be a stranger. Hier live bij Nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En zometeen nog een live nummer. Dus hou uw radio hier op 1. Een mooie dag voor de wetenschap. En dan met name voor Slans bekendste wetenschapper Wubbo Okkels. Zijn hypermoderne en vooral duurzame schip, de Ecolution, is aangemeerd in Scheveningen. Het schip kan eindelijk weer varen nadat, nadat het in november door onbekenden was gesaboteerd. Dus bellen we nu met een ongetwijfeld blije booteigenaar. Goedenacht, meneer Okkels. Ja, goedenacht. Hoe was de ontvangst in Scheveningen? Ja, geweldig. Ja, Scheveningen, het, uh, eigenlijk de gemeente van Den Haag. Had uh, al uh, zeker een drie kwart jaar geleden uh, geuit dat ze heel graag willen dat we daar liggen. Dus ze hadden daar ook een stijger voor ons geregeld. En dat gaat ook vooral via de wethouder van, van, uh, van Milieu. Mm -hmm. En uh, ja, dus toen wij daar vandaag aankwamen, toen uh, waren er mensen tien bootjes die naar buiten voeren om ons te escorteren. Welkom te heten. En er stond een, een band op de kade. En nou ja, het was gewoon. Uh, Hartverwarmend, heel mooi. Uw schip is in november door onbekenden gesaboteerd en is ook een tijd daardoor niet meer zeewaardig geweest. Sinds wanneer kon de Eclusion weer varen? Nou, eigenlijk uh, sinds hemelvaartdag. Want uh, toen zijn we begonnen vanuit uh, Groningen naar, uh, door het Rijdiep naar Lauwersoog te varen. En in Lauwersoog zijn we dus voor het eerst de zee opgegaan en de zeilige heefsen En ja. Dat was, uh, dat was gewoon een emotioneel moment. Dat dan voor het allereerste het schip onder zeil gaat. En dat was fantastisch. En waarom is dat dan voor een emotioneel moment? Ja, je hebt toch een beetje je hart en ziel in zo'n schip liggen. En, uh, en er is uh, heel veel aan vooraf gegaan. Aan ontwerpen, aan gedachten. Je hebt dus in wezen de zeilen van, de, van het schip alleen maar op plaatjes gezien. Ja, en het is een zeilboot. Dus het is een op het moment dat, dat de zeilen bol gaan staan, de wind erin komt... Dan, dan, dan voel je dat zo'n schip voortgetrokken wordt en dat is de natuur van dat schip. En dat, dat, dat is emotioneel, zeker als je daar zo'n zeven jaar aan hebt gewerkt. Doet alles het nu weer? Nee, de, de, we hebben dus nu een eerste herstelfase gedaan waarbij we alles wat uh, te maken heeft met zeewaardigheid en zeilen uh, hebben hersteld. Uh, maar nu is nog een hele stuk uh, elektronica wat hersteld moet worden in de elektromotoren wat betreft het energieopwekking. En dat gaan we doen ergens in september, oktober. Uh, ja, uit, uit de taxatie van de verzekeringsmaatschappij bleek dat het uh, ongeveer 1,5 miljoen euro aan schade was. Ja. Kon u dat nog ophoesten? Nee, nou ja, kijk, kijk de, de, de schade was ietsje meer zelfs nog. En de verzekering heeft 1,5 miljoen uitbetaald. En uh, ja, dat gebruiken we om uh, het schip te herstellen. En uh, ja, ook een stukje nog een beetje het achter de hand te houden, want je weet natuurlijk nooit wat in de toekomst toch nog weer naar boven komt als probleem. Mm -hmm. Maar we hebben volle vertrouwen in dat het schip uh, helemaal 100% wordt en, uh, en uh, ja gewoon een goed schip wordt. Alleen ja, het duurt gewoon langer. Ik denk dat we zo al met al een, een dikke jaar zijn vertraagd. Uh, de Eculution is een schip met allerlei uh, nieuwe technologie aan boord als een soort van showcase van wat er allemaal mogelijk is. Gaan we binnen afzienbare tijd ook technologie van het schip terugzien in de normale scheepvaart? Of blijft het meer een soort speeltje van de wetenschap om het maar even zo te noemen? Ik denk dat, eh, kijk, kijk op, op zich is de zeilvaart een beetje conservatief, in die hele maritieme wereld. En eh, dan is het heel goed dat ze een aantal schepen ineens weer een stapje maken. Nou, de Ecolution die maakt echt een stap wat betreft energie opwekken. En eh, ja, dat, dat kan overgenomen worden door alle zeilboten. Wat is het en tegelijkertijd meest... willen wij ook uh, zelf, uh, hè, want we hebben een bedrijf opgericht, we willen dit soort schepen gaan verkopen. Ja. Wat is nou het meest vernieuwende aan de Ecolution? Nou, ik denk dat het meest vernieuwende toch de die manier is waarop je energie opwekt en dat de hele ballast van het schip accu's zijn. 12 ton, 12.000 kilogram en accu's. Dat is wel heel erg bijzonder. Je dat, dat, ken geen enkel ander schip in de wereld die dat heeft. En, en, en, de, en de unieke manier van stroom opwekken? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, nou, er bestaat wel. Het is, dat noem we dan schroefasgenerator. Hè? Dus dat, dat, dat de, de schroef, de propeller die je normaal gebruikt voor, voor het voortsturen... Mm. dat je die uh, tijdens het varen, uh, tijdens het zeilen, dat die ook wordt aangedreven... omdat het een soort windmolen onder water is. Alleen ja, dan hebben ze het over een, een paar honderd watt, ja, vijfhonderd watt... maar niet op de rigoureuze manier waar wij het dat doen... dat we echt heel serieus energie opwekken hè? en zoveel zelfs... Dat dat wij gewoon in een paar dagen zoveel energie opwekken. dat we daar drie weken van leven kunnen. Ja. Dat is nogal wat. Nou, we zijn blij dat de, dat de boot het weer doet. Um, wanneer gaat u er weer varen? Nou ja, dit weekend met vlaggetjesdag. En wat ik zo fantastisch vind. is dat, dat heb ik ook vanmiddag gezegd bij de wethouder. is dat zo'n zo schip in die haven. dat voel je ook. dat is gewoon echt een win-win situatie. Hè? Het is natuurlijk voor mij fantastisch dat ik daar mag liggen. en dat ik daar vanuit scheving zo de zee op kan. en allerlei testen kan doen. Maar tegelijkertijd. De burgemeester en wethouders zijn heel blij dat ik er ben. Ik heb er ook verhalen gehouden voor hun uh, vergaderingen en ze mogen ook aan boord komen. Want ik, ik, ik maak hun sterker betrokken nog bij de duurzaamheidsactie waar ze mee bezig zijn. Dus het is echt uh, heel erg leuk om te zien hoe dat allemaal bij elkaar, elkaar versterkt. En ondertussen lekker varen. Dat lijkt mij een heerlijke baan in ieder geval. Dank u, ja. wel. Dank u wel, Wibbo Okos. En uh, veel uh, succes en ook plezier op het water, zou ik zeggen. Oké, okay, dank je wel. Het is half vier. Zometeen gaan we onze e komkommers aan de olifanten voeren. Eerst is het tijd voor het laatste nieuws. Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Robert Smit. Ja, in het vorige uur melden wij dat de mogelijke fonds van een massagraf uh, in Texas uh, ja, daar was. Uh, een waarzegster gaf namelijk aan dat in Liberty County... een klein dorpje ten oosten van Houston tussen de 20 en 30 lijken zouden liggen. Ja, de politie sloeg groot alarm en is samen met de FBI op de mogelijke plaats de aanwezig geweest. Uh, na twee uur zoeken is echter bekendgemaakt dat er helemaal niets is gevonden in de tuin. Er hing wel een penetrante lucht rondom het huis... maar dat dat zou ook van een dood dier afkomstig zijn. Ja, grote media als CNN, CBS en Fox uh, brachten het massagraf als breaking news... maar hebben het bericht inmiddels al wel gerectificeerd. Dus het was helemaal vals alarm. Ook Nederlands nieuws. In het Brabantse vinkel is de brandweer namelijk uitgerukt na een brand. Ja, veel is er nog niet over de brand bekend... behalve dat de brand plaats heeft in een bedrijfsband... waar apparatuur en machines voor de landbouw worden geproduceerd... Ja, verder weten we nog niet heel erg veel, dus we houden het in de gaten. Uh, en in Haiti zijn minstens 23 doden gevallen na hevige overstromingen. De in de hoofdstad Port-au-Prince werden huizen verwoest door het kolkende water... en er ontstond een modderstroom. Uh, meerdere doden worden gemeld bij een tentenkamp... dat is opgezet na de allesverwoestende aardbeving van vorig jaar. Het blijft voorlopig niet uh, alleen niet bij deze huidige wateroverlast. Uh, meteorologen voorspellen dat er later deze nacht... nog meer zware regenbuien zullen vallen, dus... Dat uh, ziet er voorlopig nog niet goed uit. En dat was het. Het minuutje. Het is uh, twee minuten over half vier. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. De olifanten in Dierenpark Emmen kunnen hun lol niet op. Ze krijgen in ieder geval uh, genoeg groente te eten. Ze eten zich namelijk helemaal rond aan een slordige 1500 kilo komkommers... die de Nederlandse consument niet meer vertrouwt. Aan de telefoon Frank Win van Beers, directeur van Dierenpark Emmen. Goedenacht. Goedendag. Uh, leven uw olifanten nog allemaal? Ja, het gaat helemaal prima met ze. Ze zijn hartstikke blij. Ja, ze eten dus al die komkommers, maar ja, wij, de Nederlandse consument, willen die niet eten. Maar de olifanten wel. Ja hoor, die zijn er helemaal gek van. En het, uh, het zijn natuurlijk gewoon de komkommers die uh, geschikt zijn voor de consument. Alleen ja, de consument koopt iets minder. Dus ze blijven ermee zitten. En het zijn gewoon uh, goede komkommers. En onze olifanten vinden ze heerlijk. En zouden de kom komkommers anders weggegooid worden? Anders uh, worden de komkommers uiteindelijk weggegooid als niemand ze koopt. En ja, nu hebben wij ze gekregen. Wij zijn er wel blij mee. Ja, want jullie krijgen ze gewoon maar gratis wel. Dat is, is weer een leuke meevallen en een lekker hapje voor de olifant. En ja. zo'n meevallen komt geloof ik ook wel goed uit hè, voor het park, want financieel gezien hebben jullie enigszins problemen gehad, als ik het goed begrijp. Ja, we hebben vorig jaar een, een zwaar jaar gehad. Ik ben vorig jaar in, ben ik begonnen in het dierenpark en uh, hebben we met z'n allen meteen een zware taak gehad om het park te reorganiseren, om toch een wat flexibelere organisatie te maken om die uh, klaar te zijn voor de toekomst. En hoe staat het park er nu voor? Ja, het gaat heel goed. Uh, wat ik al zei, het was een hele zware periode. Vooral ook uh, de medewerkers hebben het uh, best wel uh, pittig gehad. We hebben ook afscheid moeten nemen van een aantal goede mensen. Um, maar uh, de bezoekers komen weer en er is uh, een hele goede sfeer op het park. We zijn net anderhalve maand geleden zijn wij verkozen uh, tot uh, mooiste dierentuin van de Benelux. Dus dat is ook wel een leuke opsteker voor iedereen. Goeie opsteker inderdaad. Ja, dus uh, het kan niet ook. Dus uh, nu zorgen dat we die nummer 1 uh, plaats vasthouden. Ja, en donderdag presenteert u een plan voor, uh, voor een nieuw park. Dat buiten het centrum gebouwd gaat worden. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, donderdag presenteren wij een uh, plan van het nieuwe park. Het ligt eigenlijk net aan de andere kant van het centrum. Is dat de, de S-locatie? Uh, ja, dat is de S-locatie. Daar, daar hebben we al een, uh, ja, we hebben al een klein, klein deel van het park we daar staan. En de bedoeling is dat wij daar uh, met het hele park naartoe gaan verhuizen. Dus het is geen dependans meer, maar het hele park gaat gewoon verdwijnen... uit het stadcentrum en naar die S-locatie? Ja, dat is de bedoeling, dat we dan, uh, dan gaan verhuizen. Uh, daar is meer grond en ook meer ruimte om, uh, om nu al wat groter te worden... maar ook in de toekomst, uh, als wij het uh, nodig achten, uit te breiden. En we zitten in het oude gedeelte, we zitten maar heel erg opgesloten. Is die verbouwing en die verhuizing eigenlijk... is die wat te rijmen met de eerder doorgevoerde bezuinigingen? Ja, juist is die te rijmen, want ik denk dat wij het uh, heel hard nodig hebben... om weer, uh, ...uniek te worden en een paar stappen vooruit te maken. Ja, maar dat kost natuurlijk wel geld eh, om zoiets te doen. Ja, dat kost geld. Uh, maar um, om, om een stukje uh, uniekheid te krijgen en de bezoekers te triggeren, moet je investeren. En ik denk dat het nu een, een hele belangrijke uh, tijd is voor ons om die grote stap te maken om weer klaar te zijn voor de toekomst. En betekent dat ook dat werknemers die eerder ontslagen zijn, dat die weer een aanmerking voor werk komen in het nieuwe park? Um, als daar uh, de mogelijkheid is dat wij uh, weer ruimte krijgen, zijn die natuurlijk van harte welkom. Want uh, ja, we hebben afscheid uh, moeten nemen, helaas voor het jaar, van een hoop goede collega's. En uh, die zullen zeker bovenaan ons lijstje staan om, uh, om ze weer uh, te nemen waar mogelijk. Ja. Dan kunnen ze de, de olifantenkomkommers komen voeren. <laughs> ja, als, als die dan erover zijn, zou dat de mogelijkheid zijn. Maar ik, uh... Of tau G tegen die tijd. <laughs> nou, ik weet niet of ze tau G zo lekker vinden, <laughs> maar... Uh... De komkomers vinden ze zo lekker. Ik ben bang dat die over een aantal dagen en in ieder geval weken zeker op zijn. U bent nu ongeveer een jaar of bijna een jaar bent u directeur van Dierenpark Emmen. Wat is nou uw lievelingsdier? Wat is mijn lievelingsdier? Um, ja, ik, ik, ik vind zelf, uh, en dat was zeker vorig jaar in de zomer, ik vind de stokstaartjes daar, daar blijf ik soms toch wel net even iets langer staan. Ja. Maar we hebben heel veel prachtige dieren. En uh, ja, aankomende vrijdag, en dat is wel heel erg leuk, aankomende vrijdag komen de leeuwen weer terug in, in Emmen. Die zijn er inmiddels al, maar die zijn we nu nog aan elkaar aan het wennen. En we krijgen twee vrouwtjes uit Engeland. En een mannetjesleeuw uit, uh, uit Frankrijk. En die zijn inmiddels uh, vorige week gearriveerd in, uh, bij ons in het park. Maar die gaan wij uh, vrijdag gaan we die, uh, officieel openen. Het verblijven en dan gaan we de Leeuwen weer laten zien aan het publiek. Oké, okay, dus het oude park is nog niet uh, afgeschreven? Niet dat u zit te wachten op 2015 op het nieuwe park? Nee, nee, nee, nee absoluut niet. Dat is, uh, het is absoluut de bedoeling om uh, gewoon uh, te zorgen dat wij de komende jaren gewoon nummer 1 blijven. En uh, uiteindelijk doen wij het voor onze gasten en daar moeten we naar luisteren. Nou, uh, als we naar vorig jaar kijken en de jaren ervoor, is er veel gestelde vragen, eigenlijk twee veel gestelde vragen. Een van die vragen is van, waar is het toilet? Nou, die hebben we, dus dat is niet zo'n probleem. Dat is met een vingertje wijzen en dat gaat goed. En die andere vraag uh, die was van, waar zijn de leeuwen? Nou, die hadden we niet. En gelukkig kunnen we vanaf, uh, vanaf vrijdag die vraag ook beantwoorden. Ja, en dat verdienen onze gasten, want uh, uiteindelijk, uh, dat, uh, dat zijn de vrienden van het park en daar doe je alles voor. Ja. Ik heb begrepen dat u ook uh, bij de leeuwen gaat slapen. Ik uh, ga bij de leeuwen slapen, ja. We hebben een prijsvraag uh, uitgezet. En uh, kunnen, uh, mensen hebben daar op kunnen reageren door een mooie foto of een mooie film van zichzelf te maken. En ik dacht, ja, ik ben s'avonds toch in de buurt en nee. het lijkt me wel leuk om, uh, om dat mee te maken. Dus ik ga die nacht uh, van donderdag op vrijdag heerlijk genieten en uh, lekker uh, bij een club jongeren slapen en een bepaalde expeditie meemaken. Tussen de dus ik leeuwen? Het laat me verrassen. Een, dag, een, dagje, een, dagje, op een nachtje vakantie eigenlijk. Maar gaat hij ook echt tussen de, tussen de leeuwen liggen? Nee, nee, dat lijkt me niet verstandig. Ja. Maar uh, er is een, een heel mooi uitkijkpunt. Want wat uitkijkpunt kun je in het verblijf kijken. En dat is mooi overdekt. Dus als het gaat regenen, liggen we ook nog droog. En daar gaan we liggen met z'n allen. En daar gaan we een hoop plezier maken. Het lijkt me reuze gezellig. En uh, fijn dat er weer uh, ja, ligt aan het eind van de tunnel. gloort voor Dierenpark Emmen. Dank u wel, uh, frank Wind van Beers. De directeur van Dierenpark Emmen. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, en bij ons is het alweer hoog tijd om te lachen, gieren, brullen. Met onze huiscomedians Stefan Pop en Herman Otten. Tijdens een grote opruimactie is deze week maar liefst 8000 kilo aan afval van de Mount Everest gehaald. Het gaat om de grootste bergafval die ooit van een berg is verwijderd. Dit is verwijderd door niemand minder dan de eigenaar van het bedrijf Stefan Pops afvalverwijderbedrijf Stefan Pop. En zonen. En zonen. Stefan, welkom. Hoi. Dat lijkt me een, een flinke klus, 8000 kilo afval van een berg afhalen. Nou, ik moet eerst zeggen, de bergafval. Die wij van de Mount Everest hebben gehaald. Mm -hmm. Die is, als je dat allemaal op zou stapelen. Ja. Uh, net zo groot als de Mount Everest zelf. Ja. Dus dat is, dat is vrij veel afval. Ja. Er, is ook niet meer zo, er is ook veel minder van de Mount Everest zelf over, sinds alles weg is. Nou, dat is een stuk lager geworden. Meer een heuveltje. Is het. Maar als je gewoon kijkt wat ik allemaal naar beneden heb gehaald, joh. Dat is niet ja. normaal, joh. Ja. Ik heb, daar heb het echt uh, over. Uh, ik heb een koelkast gevonden. Mm -hmm. Uh, heel veel komkommers nu. De koelkast moet je recht ophouden ook. Ja, die moet je recht ophouden. Dus ik, weet ook, ik snap ook echt niet hoe die mensen dat omhoog hebben getild, joh. Ja. Ongelooflijk. Er zijn mensen met zo'n doorzettingsvermogen die gewoon een koelkast mee naar boven sjouwen. Mm -hmm. Maar dat zijn mensen, kijk, die betalen gewoon heel veel geld voor een, een, een luxe expeditie ja. naar de top van de Mount Everest. Ja, dus die, die willen daar gewoon lekker koud cola drinken. Ja. Die hebben geen zin om daar, euh, nee, dan om dan daar lau, je lauwe cola te hebben, dat, is, dat moet allemaal gewoon gekoeld. Nee, en dan, en dan nemen ze het wel mee omhoog, maar naar beneden dus niet. En je, je hebt alles op een bakfiets, heb je, uiteindelijk, heb je het uiteindelijk naar beneden gekregen? Nou, eerst alles in mijn bakfiets, Dus mm met -hmm. mijn bakfiets mee omhoog. Ja. En uh, dat is wel fijn, dat je alles in één bak komt en mm -hmm. dan hup naar beneden. Ja, het is, het is, in eerste instantie lijkt het me lood zwaar om omhoog te fietsen. Ja, dat is vrij zwaar, ja, is... maar ik heb, ik heb een fiets met zeven versnellingen, ja. Ja. dus ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem op de 1 na, een na laatste versnelling gezet, ja. en het duurt wel een tijdje voordat je boven bent, ja. maar... Maar, maar naar, terug... naar nee, beneden... want jij trok je op de terugreis van die palen en de zijkant van die berg niet zoveel aan. Nee, ik ben gewoon, hup! Met loodrecht. Naar beneden gegaan, ja. ja, Het lijkt nou, me... is gewoon een kwestie van, van, van goed remmen en goed sturen. Goed sturen vooral. Ja, nou, remmen is ook wel essentieel hoor, het is niet ja. dat je, je rem uh, kan loslaten. Nee, nee. Maar kijk, als je, als, je, als je het twee, drie keer hebt gedaan, die vierde, vijfde keer, ja. is het niet meer zo moeilijk. Nee, precies. Dus uh, toen kon ik ook gewoon uh, mensen meenemen. Ja, dan is het gewoon in één keer hup naar beneden gaan. Ja, die zaten achterop. Ja, wat ga je doen met die spullen? Nou, ik zat dus te denken om, uh, om van al deze spullen die mm -hmm. ik heb, een berg te maken. Ja. En dan daar uh, die te gaan beklimmen. De berg van spullen? Ja, ik wil gewoon... Uh, Expedities plannen voor alle klimverenigingen in uh, Nederland om de top van de berg van afval van de Mount Everest te, te beklimmen. Nou, ik denk dat er heel veel animo over is. Nou, ik denk het niet, maar uh, ik denk het eigenlijk ook niet. Ik denk wel dat ik het uh, ga doen. <laughs> ik kom er een keer bij je klimmen. Is goed. U hoorden onze huiscomedian Stefan Pop en Herman Otten. Het is uh, bijna twaalf over half vier. Het is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. We zijn er iedere dinsdag op woensdagnacht tussen twee en vier. Mocht u nou willen reageren op de uitzending, dat kan via Twitter. Gebruik uh, onze naam, @redactiewnl WNL of de hashtag WNL. Nederland is een topsportland. Althans, dat willen we graag zijn. Op het gebied van handbal probeert het Nederlandse Handbalverbond... al jaren door te groeien tot de top. Maar de mannen lijken daar voorlopig even nog op te moeten wachten. Sterker nog, het nationale mannenteam doet niet mee... om de kwalificatie voor het WK in 2013. De ploeg maakt deel uit van de grootschalige bezuinigingen binnen de bond. Die kampt met een tekort van 600.000 euro... Op, uh, op een begroting van 2 miljoen euro. De mannen worden opgeofferd om alles weer recht te breien. Aan de telefoon hebben we Paul Hoes. Hij is de voorzitter van de Handbalbond. Goedenacht. Goedendag. Ja, Nederland heeft ineens geen mannenteam meer. Dat moet wel een, een klap zijn geweest. Nou, Nederland heeft een fantastisch mannenteam. Uh, het enige wat wij nu hebben moeten toebesluiten... is om een financiële de uh, time uit te nemen en uh, inderdaad de mannenploeg uh, het komend jaar niet in de schrijven voor de WK-kwalificatie. Ja, maar hoe kan het nou dat een, een land als Nederland dat altijd heel hoog inzet op sport dat wij ineens geen geld meer hebben om een nationaal team mee te laten doen met kwalificatie? Nou, wij. Uh... Uh, wij zullen de tering naar de neering moeten zetten binnen het handbal. Dat daar hebben meerdere sporten last van. Uh, en uh, mede gezien uh, uh, het feit dat wij twee EK's zowel deze, deze zomer als volgend najaar in Nederland hebben aan de dameskant. Uh, zal het niemand verbazen dat wij uh, uh, wat meer inzetten op de dames dan op de heren. Maar uh, dat wij binnen de herensector met name wat meer inzetten op de talentontwikkeling dan nu uh, uh, in de heren A-ploeg. Hmm. En uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we, dat we helaas, tot onze bijzonder grote spijt, hebben moeten besluiten om een jaar een, een, een, een pauze te nemen. Dus u zegt eigenlijk: voor de toekomst van het mannenhandbal doen we nu even een time-out, maar investeren in de toekomst en dan moet het weer goed gaan. Juist. Het klinkt ja, eigenlijk ook. als snoeien om te groeien. Het klinkt net als uh, Mark Rutte eigenlijk. Dat klinkt leuk. Um, het is inderdaad een snoei om te groeien. Dat vind ik wel een aardige kreet. Die wil ik graag overnemen. Nee. Ik, ben, uh, ik ben er absoluut niet van. Uh, uh, ja, niet bevreesd dat het Nederlandse uh, mannenteam team hiermee een enorme knauw krijgt. Natuurlijk is het voor die spelers enorm vervelend. Die zijn enorm teleurgesteld. En misschien zelfs wel boos te noemen. Dat begrijp ik ook allemaal. Want als sporten wil je natuurlijk altijd aan het hoogste deelnemen. En dat is in dit geval dan de WK-kwalificatie. Maar ja, het is nou eenmaal. Uh, wij hebben keuzes moeten maken. En wij denken met deze keus: uh, het hele. Het, het handbal. Aan de mannenkant het beste faciliteren. Hoe zeer het ons ook kwijt? Hoe is er binnen het team gereageerd op deze beslissing? Nou, wat ik al zeg, uh, teleurgesteld en boos. Ja. En ik moet zeggen dat het bericht uh, aanvankelijk natuurlijk heel sec was. Jongens, we gaan niet meedoen aan de WK-kwalificatie. Inmiddels is daar wel een, uh, een verandering aan toegevoegd. Namelijk dat uh, een uh, vervent handelliefhebber in Nederland, die graag uh, uh, onbenoemd wil blijven, uh, ons heeft benaderd om te kijken of hij niet via uh, externe contacten uh, externe geld kon, uh, kon realiseren om die WK-kwalificatie toch mogelijk te maken. Um, wij hebben daartoe uh, de EAF, de Europese Handbalfederatie, gebeld of wij de, de, de, de aanmeldingstermijn wat mochten verlengen met een paar dagen. Die toestemming hebben we gekregen. Dus uh, ik hoop dat de teleurstelling en de boosheid bij de spelers in ieder geval omgeslagen is uh, in hoop. Dat is bij ons wel. Want als deze persoon het voor elkaar krijgt om inderdaad te hebben nodig de geld uh, bij elkaar te fietsen, ja, dan zijn eigenlijk alle partijen gered en dan kunnen we op alle fronten blijven meestrijden om het handbal uh, zo goed, ...zo goed mogelijk voor de dag te brengen. Dat is goed nieuws. Ja, dat is zeker goed nieuws. Nou, als het doorgaat tenminste. Kunt u een beeld geven hoe het Nederlandse mannenteam er op dit moment uh, voor staat qua niveau? Doen we mee nou, aan de wereldtop? Wij doen niet mee aan de wereldtop. Wij hebben, uh, vorig jaar hebben wij ons uh, net niet geplaatst voor de WK. Dat zou de eerste keer geweest zijn overigens voor een AWK. Maar uh, we hebben zeker een uh, talentrijke lichting. Niet alleen maar de A-ploegen, maar ook de jeugdploegen die daaronder zitten... Uh, dat heeft zich zo in de een, in een loop van 10, 15 jaar ontwikkeld, met veel spelers naar het buitenland. Uh, we zijn zeker qua prestatie en qua trainingsintensiteit, dus eigenlijk op alle fronten zijn we groeiende. Uh, daarom is het ook extra jammer. En uh, nogmaals, uh, ik wil benadrukken dat het ons bijzonder aan het hart gaat. Uh, als we deze, inderdaad tot deze stap stof zouden moeten komen. Maar wij willen wel heel, heel graag, dat staat ook in ons meerjarenbeleid. Uh, vanaf 2016 uh, permanent meedoen op EK's en WK's. Dus dat geeft wel weer wat, voor, wat verwachtingen wij uh, van het Nederlands Mannenteam hebben. Kan het NOC-NSF niet ingrijpen met, met misschien steun voor jullie bond? Nou, NOC-NSF doet voor ons al vrij veel. Uh, en. Ja, bij nrc geldt natuurlijk wel dat je kan best gefaciliteerd kan worden in de basis. Dat doen ze ook. Maar wil je meer gefaciliteerd worden, dan zou je eerst prestatie moeten neerzetten. Dus dat is een beetje het kip en het ei verhaal uh, Het, is, het alle oude systeem van eerst prestaties, dan gaan wij bijspringen. Mm -hmm. En uh, ja, vooralsnog kunnen we vanuit nrc op dat vlak uh, niet meer verwachten. Stel dat het nou onverhoopt toch niet lukt om met die externe steun uh, mee te mogen doen. Zit het team dan gewoon een jaar thuis op de bank of blijven ze wel gewoon trainen? Nee, ze hebben al een, een, een, een wat beperkt programma, zullen we maar zeggen. Dat zou ook met deze WK-kwalificatie. Daar is nou helemaal in voorzien. Overigens is het niet helemaal nieuw, want deze financiële time-out hebben we wel min of meer als mogelijkheid aangekondigd aan het begin van het jaar al. Maar het is niet de bedoeling dat ze een jaar op de bank zitten. Uh, we willen ze dus natuurlijk wel daar waar mogelijk toch wel uh, met, met enige regelmaat uh, aan het trainen houden. Wanneer wordt de knoop doorgehakt over die externe financiële steun? Wij hebben tot aanstaande vrijdag, dus 10 juni, hebben wij de mogelijkheid om ons in te schrijven of niet. Dus uh, ja, die klopt. kan uiterlijk uh, vrijdagmiddag om vijf voor vijf vallen. Ja. Ontzettend spannend. Ik zou zeggen heel veel succes nog de komende week. Paul Hoes, voorzitter van de handbalbond. En zet hem op. Ja, dank u wel. Onze columnist Diederik van Zessen die houdt niet van komkommers. En uh, waarom, dat hoort u zo meteen. Eerst uh, het laatste live nummer van vannacht. Bij ons in de studio is Rupert Blackman met zijn band. En ze spelen het laatste nummer Run Away With Me. Run away. To take a long and winding road down to the sea. Run away with me. We'll catch a train right through the hills until we find a place where we can be lost but found, bound but free. away with me, we'll leave this old town in the dust, get on back to focusing on us, run away with me, cause I've missed your little hand in mine, wasted so much time, let's just be, lost but found, bound. Get out from London town to NYC. Run away with me. So long as we're together, I'd give everything away if we could just be lost but found. Batman en zijn band Run Away with Me. Very nice. Guys, uh, kom er nog even bij aan de tafel. Want ik kan me voorstellen dat mensen na het horen van deze vier nummers nog veel meer over jullie willen weten. Uh, bijvoorbeeld uh, dingen als. Uh, wat zijn de plannen voor de komende tijd? Nou, we hebben net drie uh, hele nieuwe liedjes opgenomen. En die zijn ook op de website te vinden bij uh, www.rupertblackman.com. En met deze drie, uh, dat is het begin van het nieuwe album. En uh, uh, er komt dus een album, maar we weten nog niet precies hoe snel, maar ik denk binnen een half jaar. En uh, dit is alvast een voorproefje. En de nummers die jullie hier hebben gespeeld vannacht, zijn dat ook nummers van het nieuwe album? Ja, dat zijn allemaal nummers die erop belanden. Eentje hebben we wel opgenomen daarvan. De, de eerste. Oh. Don't be a stranger. Don't be a stranger. Oh. Hoe gaat het nou in zijn werk om uh, dat album uh, te zorgen dat dat straks bestaat? Nou, het is, uh, het is natuurlijk altijd een. Uh, heel, of, uh, niet altijd. Het is gewoon eigenlijk een kwestie van opnemen, maar het is natuurlijk ook heel vaak een kwestie van geld. En dus daarom hebben wij maar besloten om gewoon drie liedjes zo goed mogelijk op te nemen en dan uh, daarmee interesse te wekken. En dat ja. is, uh, dus daarom weten we ook nog niet uh, zeker hoe snel het dan uh, verder gaat. Maar... Jullie zijn op dit moment nog niet bij een label ondergebracht? We hebben, nee, we, nee. We nou, hebben, wat, we, niet, wat niet eerst kan nog komen? Ja, ze kunnen bellen. Oh. Ja. Nul uh, Hoe hoe gaat de plaat klinken? Oef, Heel mooi. Al Ja, kind of what you heard already this evening, I guess, with a bit more. Uh... Maar dan ja, precies met het contrast van de volle band met de intieme singer-songwriter momenten en uh, yeah. en soms even echt een grote popband. Dus. Uh, die, tussen die twee polen in. Zeg maar. ja. En ik heb begrepen dat jullie ook mee gaan doen aan de Grote Prijs van Nederland. Ja. ja. Uh, Hoe ver uh, zijn jullie er? Kwartfinale. En uh, dan horen we in juli horen we of we door. Ja, zijn. ja, ja. Uh, ja dus twee weken. Weken. Ja, weken. weken. Wat is het uiteindelijke doel? Waar zijn jullie over een paar jaar? Ja. Nou, op, op, de, op de mooie podia. Op de, op de Behalve mooier dan dit <laughs> nog zelfs. Ja. Nee, dit is een heel mooi podium. Maar, <laughs> maar echt nou, gewoon uh, uh, de mooie zalen in Nederland. Uh, zoals de Tivoli's en Paradiso's. Ja. Uh, ja. Ja. Oké, okay, noem nog één keer de website waar we jullie uh, kunnen vinden www.rupertblackman.com. Oké, en daar zijn ook jullie toekomstige optredens op te vinden? Daar staat alles, daar staan de optredens, daar staat de muziek op en verdere informatie. En mocht u nou de nummers van vanavond terug willen luisteren, dat kan ook op radio1.nl/slash nog steeds Wakker Nederland. Daar komen ze alle vier op te staan. Ja, nu nog niet, want we moeten eerst afsluiten zometeen. dat gaan we meteen knippen? Daarna meteen knippen. Uh, eerst nog even inderdaad. Uh, ons uh, laatste item van vandaag uh, de zomer is begonnen. Een feestje voor mensen die graag binnen zitten, maar tv-kijkers zijn de klos. Columnist Diederik van Zessen ergert zich er groen en geel aan. Het is komkommertijd. En daarmee wil ik geen flauwe grap maken over de EHEC-bacterie... maar dat bedoel ik in de meest figuurlijke zin. De komkommertijd, een slappe tijd waarin weinig zaken gedaan worden... als er veel komkommers zijn en de handel over het algemeen niet zeer levendig is en er dus weinig te melden is op de radio en televisie. Ik geloof daar dus geen reet van. Ik geloof dat Konkommertijd jaarlijks ontstaat... omdat journalisten het buiten te lekker weervinden om binnen te werken. Ze klagen over nieuwsschaarste, maar die schaarste heeft maar één reden. Hun collega's werken namelijk ook niet. Het verschijnsel Konkommertijd maakt pijnlijk duidelijk... in hoeverre journalisten elkaar naschrijven. Het is een soort visueuze cirkel. Als er één journalist besluit dat het een slechte nieuwsdag is... en dus minder produceert... Dan vindt de volgende journalist ook niets meer op zijn Google News Search... en zal de derde ook weer wat te zeuren hebben. Want zeg nou eerlijk, echt creatief zijn ze bijna nooit. Zeker niet op radio en televisie. Die nemen smiddags op wat ochtends in de krant stond. Lui! Zoals bij alle verschijnselen van luiheid in de maatschappij... lopen de ambtenaren voorop. De publieke omroep. Want ja, waar de normale werkende mens één, twee of drie weken vrij heeft in de zomer, moeten de redacteuren van DWD, PMW en jawel, ochtendsbits blijkbaar minimaal tien weken vrij hebben. Het zal vast niet zo zijn dat ze tijdens de zomerstop niet hard bezig zijn met het afhandelen van het vorige of produceren van het nieuwe seizoen. Maar waar zijn de alternatieven? Waarom kan ik als hardwerkend s ochtends niet meer geïnformeerd worden? Ik zet ochtends mijn tv aan en wat krijg ik? De hoogtepunten van teletext. Hallo, 2011, teletext hoogtepunten. En dan die zaaddodende muziek eronder, Waar ongetwijfeld weer iemand voor betaald wordt. Let wel van onze belastingcenten. Wie oh wie heeft er ooit langer dan een minuut naar tekst-tv gekeken. Ik sta nog liever de hele dag naar de madammekers op de Belgische publieke omroep. En om nou eens niet alleen maar te klagen... heb ik ook nog een oplossing voor de omroepbazen. Waterdicht. Jonge gasten. Die zorgen wel voor betere tv dan tekst Ze werken hard en veel. Zelfs nachts om iets voor vieren goed geluimd. Wat jullie, Kasper en Erik? Kunnen ze jullie bellen? Ja hoor. Wij we ja. kunnen wel een leuke tekst tv aan elkaar draaien, denk ik. Ja, maar ja, dan is het niet helemaal tekst tv meer, hè? Nee, maar we kunnen wel tags tv doen. Tags. Tags. Hebt waar je dan op kan klikken. Een soort tag-cloud. Ja. En, Een soort web 2.0 idee. En we kunnen nu al wakker Nederland aankondigen. Want dat, dat, we is, ook dat goed. is er zo meteen na vieren. Bastiaan Nachtegaal, wat hebben jullie in de uitzending? We gaan het hebben over de organen van studenten. Ja. Blijf allemaal af, Bastiaan. Ja? Je kan je het bij voorstellen dat ze misschien niet allemaal even goed meer functioneren. Maar toch zijn er mensen die ze graag willen hebben. Bijvoorbeeld um, uh, mensen die een donatie nodig hebben... omdat hun eigen organen niet meer zo goed functioneren. Ja. Daar is aandacht voor um, uh, strakjes na vier uur. Okay. Verder gaan we het ook nog hebben over depressie. Depressie blijkt namelijk voor te komen bij een uh, bepaalde doelgroep. En die doelgroep dat is dan vooral uh, uh, een categorie vrouwen. Die zijn er extra gevoelig voor. En we gaan het ook nog hebben over FC Den Bosch, de voetbalclub. Het gaat sportief wel goed met ze, maar financieel zitten ze behoorlijk aan de grond. Ai, en dan moet natuurlijk weer de gemeente aan te pas komen Hoe om zo'n zo voetbalclub te gaan redden. Dan kom je dus allemaal op? Ja, dat is ja. goed ja. voor de city marketing waarschijnlijk. Ja, en dat weer van onze belastingcenten. Ja, ja, maar dat horen we dus allemaal zometeen tussen 4 en 6 bij nu al wakker Nederland hier op Radio 1 met Bastiaan Nachtegaal en Cameron Oela. Wij zijn er. Het had nog verschil of het ging niet door, hè? dat weet je. Wat is er gebeurd? De lekker band van Cameron Oela. Ook Cameron <laughs> nog, had nog een euh, lekker band. Nog een half uurtje in de parkeergarage van, <laughs> van het Radio 1 gebouw moeten wachten. Het was een drama. De weegwachten heeft ons gerid. Oh, oh kijk. Nou, nou, dat is dan ja. weer positief nieuws. Dat is dan bij deze ook weer. Ja. Anders hadden wij gewoon nog twee uur moeten blijven zitten. Ja, stel, je voor, stel, stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Wil je niemand aandoen? Nou, hartelijk dank. En als er nog wegenwachter zijn die op dit moment luisteren naar Radio 1... hartstikke fijn dat jullie er zijn, jongens. Ja, ja, dat, ja. dat ook weer gaat. Hé, hey, volgende week is hier Nanda Akkerman. Dat is een zangeres uit Rotterdam. Die komt hier met band zingen voor ons. Heel fijn. En natuurlijk ook weer gewoon nieuws en comedy. Volgende week zijn wij er dus weer, nog steeds wakker in Nederland... hier op Radio 1. Tot dan. Papa pa, para. Papa pa, para. Dari, da, da, da. Papa para. Papa pa, para. Slaap, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch toch? Slaap.